Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een rakettenaanval, de Golanhoogte. Vanuit Syrië zouden zes raketten zijn afgevuurd. Drie daarvan zouden zijn doorgedrongen in een gebied dat door Israël wordt gecontroleerd. Twee kwamen terecht in onbewoond gebied. Een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen zouden zijn opgeëist door de Palestijnse Al-Quds-brigade. De laatste nog levende aanklager van de nuremberg is overleden in Florida. De Joodse Benjamin Ferens Als een van de eerste onderzoekers. Verzamelde hij bewijzen van misdaden in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Ferens werd hoofdaanklager in het einsatzgruppen in Nuremberg. Einsatzgruppen waren doods en van de naties. Als advocaat zette hij zich in voor een financiële compensatie voor overlevenden van de Holocaust. Benjamin Ferens was 103 jaar. De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden voor het mogelijk versturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De jongens zitten in beperkingen, mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De mail kwam op dinsdag bij de Zaanse school binnen. en werd gedreigd om leerlingen en docenten iets aan te doen. Vanwege de dreigmail besloten drie scholen een dag dicht te blijven. Dinsdag werd ook al een jongen opgepakt, maar hij is weer vrijgelaten. Bijna twee weken na het overlijden van Wim de Bie heeft zijn directe collega Kees van Kooten voor het eerst gereageerd. In een stuk in de VPRO-gids schrijft hij dat hij een broer verloren heeft. Van Kooten beschrijft hoe hij als tiener al opkeek tegen de Bie die twee klassen hoger zat op dezelfde school. Toen ze samen radio en later televisie gingen maken was het de Bie die hun artistieke vrijheid bewaakte en het geweten was van het duo. Er is voor ons van Kooten iets definitief afgesloten alsof een deel van mijzelf is gestorven. Het weerperiode met zon, maar ook bewolking op deze eerste paasdag. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen, tweede paasdag, is het ochtends droog... maar in de middag gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén opvallende file in Noord-Holland... die staat op de N208 Heim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207... staat drie kilometer file. De vertraging is wel bijna een half uur. Dit komt door het grote aantal bezoekers aan de Keukenhof...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 Spijt. Maar je hebt je kans gehad. Het is nu over en voorbij. Je hebt... Je hebt het zelf gedaan.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 Kennelijk lag het toch al nooit aan mij. Strike two, I'm bustin' moves. Feel so high, I'm never coming down Tell my friends, don't don't believe it. Let's go hard, let's levitate Feel so good, this time we're staying out baby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 You. <laughs> My heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh, she left. Tomorrow.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 try and do our best and I love you all the while because you said Ben. Als avonds de lichten dan langzaam aan gaan